De Gulle Boom Dit is een verhaal over vriendschap en de onvoorwaardelijke liefde van de natuur. In een bos aan de rand van de stad, daar stond een boom die groot en groen was. Het had lange, dikke takken. Zijn ontelbare groene bladeren waaiden sierlijk in de wind. Vogels kwamen van ver weg om op zijn takken te zitten en hun liedjes te fluiten. Het was een prachtige en blije boom. De boom had een speciale band met een klein jongetje van een stad dichtbij. De jongen kwam elke dag naar school om te spelen met de boom. Hij at de appels van de boom en speelde verstoppertje met hem. Ze spraken uren en uren lang. De jongen deelde altijd alles met de boom. Zijn ideeën, zijn plannen voor de toekomst... Wat hij dacht en wat er op die dag op school gebeurd was. De boom luisterde altijd aandachtig naar de jongen en lachte met hem. Ze begrepen elkaars dromen en hun band werd hechter. Hij verzamelde de bladeren om een kroon te maken en deed alsof hij de koning was. Hij klom in zijn stam en zwaaide met zijn takken. <lacht> Het Water is zo helder en sprankelend, boom. Ja, dat is het. Je hebt zoveel geluk. Je hebt het beste uitzicht. Het sprankelende water, de zon die ondergaat, de wind. Niet gek dat je zo gelukkig bent. Ik zou hier voor altijd kunnen leven. Het water, de zon en de wind zullen hier altijd zijn. Ik ben gelukkig wanneer ik het met je kan delen. Je bent de beste boom. Ik hou van je. En ik hou ook van jou. Hij praatte altijd urenlang met de boom. Na het spelen en praten ging de jongen altijd slapen in de schaduw. Na verloop van tijd werd de jongen groter en kreeg nieuwe vrienden. Hij werd druk en begon minder tijd door te brengen met de boom. De boom koesterde de weinige momenten die hij had met de jongen. Heb je geen hekel eraan wanneer de zon ondergaat of wanneer jij de bladeren verliest in de winter? Ik word dan droevig, ja. Maar ik weet dat de zon de volgende ochtend terug is en mijn bladeren terugkomen in de lente. Ik vind het leuker op te wachten. Je hebt gelijk. De ondergaande zon is ook prachtig. Je hebt geluk, boom. Je hebt een prachtig uitzicht. Ik zou hier altijd kunnen leven. Ik weet niet veel van geluk. Maar de zon is altijd hier en ik geniet er het meest van met jou. Je kunt hier altijd leven. Ik weet dat je het leuk vindt. Haha, <laughs> zo makkelijk is dat niet. Je hebt geen verantwoordelijkheden. Ik moet werken en iemand zijn. Ik moet aan mijn toekomst werken. Ik wil gelukkig zijn. Ben je nu niet gelukkig? Dat ben ik, maar ik wil meer. En beetje bij beetje stopte de jongen met het bezoeken aan de boom. De boom was meestal alleen, aan het wachten op de jongen. Toen, op een dag, kwam de jongen om de boom te zien. De boom was blij om hem te zien. Zijn hart klopte met elke stap dat de jongen nam om dichterbij te komen. Erg blij riep de boom de jongen. Kom, jongen. Kom en klim op mijn stam en zwaai met mijn takken en eet de appels en wees gelukkig. Ik ben te groot om op je stam te klimmen of met je takken te zwaaien. Kijk naar de zonsondergang, jongen. Je vindt het altijd mooi om te zien. Ik ben nu druk. Ik wil dingen kopen. Ik wil nu de wereld zien. Waarom kijk je dan zo droevig, jongen? Ik wil wat geld, boom. In de wereld heb je geld nodig om gelukkig te zijn. De boom wilde niet dat de jongen droevig was... Neem mijn appels, jongen, en verkoop ze op de markt. Dan zul je wat geld hebben. Het spijt me. Ik heb geen geld om je te geven. Ik heb alleen beladeren en appels. Echt, boom? Dat kan ik doen? Maakt dat je dan gelukkig? Ja, dank je, boom. Je bent de beste. Dus klom de jongen op de stam, verzamelde alle appels van de boom en nam ze mee om te verkopen op de markt. De boom was blij dat hij de jongen kon helpen. Maar de jongen bleef lang weg. En de boom was droevig. Jaren gingen voorbij. De vogels kwamen en floten hun liedjes en gingen weg. En de boom wachtte. De grote boom met zijn lange takken aan de kant van de kust... wachtend op de jongen om terug te komen. En toen op een dag kwam de jongen terug... De boom schudde van plezier. Kom, jongen. Kom en klim op mijn stam. En zwaai met mijn takken. En wees gelukkig. Ik heb geen tijd om in bomen te klimmen. Ik ben te druk. Ik ben nu getrouwd. Boom, ik heb een vrouw en kinderen. Je bent nu echt volwassen. Maar waarom ben je nu niet gelukkig? Dit is wat je wilde. Ik ben bezorgd, boom. Ik zal gelukkig zijn als ik een huis kan bouwen voor mijn familie. Ik wil ze warm en veilig houden. Ik kan geen huis aan je geven. Het bos is mijn thuis. Maar ik heb takken. Je kan mijn takken afzagen en er een huis van bouwen. Dan zul je gelukkig zijn. Dank je, boom. De jongen klom in de boomstam en zaagde alle takken eraf en nam ze mee. De boom was blij dat hij de jongen kon helpen. Maar de jongen bleef erg lang weg. En de boom was verdrietig. Jaren gingen voorbij en de jongen kwam de boom niet bezoeken. De boom kon niet langer tegen de vogels praten... omdat ze nu alleen om hem heen cirkelden en wegvlogen. Er waren geen takken meer over voor de vogels om op te zitten en hun liedjes te fluiten. Als ze op de grond zaten, vroeg de boom altijd naar de jongen. Maar niemand had hem gezien. De boom werd eenzaam. De boom stond daar aan de rand van de kust, groot zoekend naar de jongen. Hij zag de stad veranderen. De boom kon zien dat ver weg weilanden waren weggehaald om wegen en gebouwen te maken. Hij zag bomen omworteld worden en torens die op groene stukken werden gebouwd. Meer mensen kwamen die het bos om hem heen weghakten om huizen voor henzelf te bouwen. Het bos verloor al zijn groen. De boom was verdrietig om zijn thuis afgebroken te zien worden. Maar wat kon hij doen? Hij was alleen nog maar een stam. De boom was nu erg eenzaam, maar hij wachtte nog steeds met verlangen naar de jongen. Toen op een dag kwam de jongen de boom bezoeken. Hij was nu een volwassen man. De boom was zo gelukkig om de jongen te zien dat hij nauwelijks kon praten... Maar de jongen keek erg verdrietig. De jongen ging zitten, leunde tegen de boom en begon te huilen. Het brak het hart van de boom om hem te zien huilen. De boom had geen takken meer om de jongen te troosten. Hij had geen appels meer om hem vrolijk te maken. Hij kon alleen steun bieden om tegen hem aan te leunen. Wat is er aan de hand, jongen? Waarom ben je zo droevig? Mijn vrouw is bij me weg en mijn kinderen geven niks meer om mij. Ik wil niet meer leven op een plek waar niemand meer van me houdt. Alles wat ik nu nog wil is hier ver van weggaan. Ik wil je niet meer leven. Je rent altijd het geluk achterna, jongen. Je moet blijven en het geluk naar je toe laten komen. Er is hier geen geluk. Als ik nu een boot kon bouwen en weg kon zeilen in het sprankelende water... liggend op de boot en genieten van de warmte van de zon... zul je dan gelukkig zijn? Ja. Ik zal dan vredig en gelukkig zijn. Hier, hak mijn stam om en bouw dan een boot. Dan zul je weg kunnen zeilen. Echt, boom? Dank je, je bent de beste. De jongen haalde zijn gereedschap om de boomstam om te hakken. Hij bouwde er een boot van. Hij keek gelukkig en opgelucht. De boom was erg blij om de jongen te kunnen helpen. Hij zag hem de boot bouwen en zag toen dat hij wegroeide. Er was nu de zon, de wind, het sprankelende water... en de jongen die erin wegroeide. De boom voelde zich nu niet gelukkig. Hij was verdrietig om de jongen te zien weggaan... net als de zon waar hij het ooit over had. De boom was nu alleen nog maar een stompje aan de rand van de kust. Jaren gingen voorbij en de boom werd eenzamer... Hij kon niet meer de gebouwen ver weg of de heuvels zien. Hij was niet langer groot en kon niet zijn thuis of de mensen zien. Want hij was nog maar een stompje van hout op de grond. Hij miste de vogels, miste het kijken naar weilanden ver weg... miste de warmte van zijn thuis. Maar nog meer dan dat, hij miste de jongen. De jongen kwam uiteindelijk terug bij de boom. De stad was niet meer hetzelfde... Er waren nu gebouwen gemaakt door mensen in plaats van door moeder natuur. Het bos was gekapt en de groene weilanden waren weg. De jongen was nu een oude man. Hij had moeite om te ademen. Hij liep moeilijk en liep met een stok. Hij vroeg zich af of hij ooit nog de boom kon vinden. De stad eet het bos op. Ik hoop dat ik mijn oude vriend kan vinden... En het lukte hem. Hij was precies waar hij altijd was. Het stompje, wachtend. Je bent gekomen. Ik heb heel lang op je gewacht. Ah. Ja, boom. Het is zo fijn om je te zien. Ik ben naar een andere stad gezeild. Ik heb daar een paar jaar geleefd. Je ademt zwaar. Ja, de vervuiling maakt het lastig om te ademen. Het spijt me erg, jongen. Ik kan je niks aanbieden. Mijn appels zijn weg. Mijn tanden zijn te slap om appels te eten. Mijn takken zijn ook weg. Je kan niet met ze zwaaien. Ik ben nu te oud om aan takken te zwaaien. Mijn stam is weg. Je kan niet op mijn... Oh, ik ben te moe om te klimmen. Mijn rug doet nu pijn. De boom zuchtte. Ah, het spijt me. Ik zou willen dat ik je iets kon geven, maar ik heb niks meer. Ik ben slechts een oude stomp. Het bos is aan het verdwijnen. Het beton kan geen frisse lucht geven om te ademen. Bomen wel... De gebouwen kunnen geen warmte geven. Hoe hebberig kan een mens zijn? Steden vervuilen de lucht alleen. Snappen de mensen het belang van de natuur niet? De boom antwoordde niet. Hij had niets te zeggen. Ah, ik ben nu oud. En ben altijd moe. Alles wat ik wil is wat frisse lucht om te ademen en een rustig plekje om te zitten. De boom ging zo recht zitten als hij kon. Nou, dat is het. Een oude stomp is goed om op te zitten en uit te rusten. Kom jongen, ga zitten. Ga zitten en rust. De jongen ging op de boom zitten en zuchtte diep. Hij keek hoe de zon onderging in het sprankelende water. Hij voelde een zachte bries. Jij ja, hebt geluk, boom. Je hebt het beste uitzicht. De zon, de wind en het sprankelende water. Toen spraken ze over het leven en hoe de wereld om hen heen veranderde. De jongen vertelde zijn verhaal aan de boom. En de boom was gelukkig. De moraal van het verhaal? De verhouding tussen de mens en natuur is er een van alle tijden. We moeten moeder natuur respecteren en behouden. Denk eraan... De bomen hebben de mensen net zo hard nodig als de mensen de bomen. Behoud bossen, behoud natuur.